Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond... hebben regelmatig moeite met een stageplek vinden... blijkt uit onderzoek van het kennisplatform Integratie en Samenleving. Discriminatie komt vooral voor bij bedrijven in de detailhandel... horeca, administratie en techniek. Over de zorg- en welzijnsector komen veel minder klachten binnen. Volgens het platform is een groter onderzoek nodig... naar discriminatie bij het toewijzen van stageplekken... Een stage is verplicht bij mbo-opleidingen. De politie wil in het hele land de anti-spuugkap invoeren, meldt het AD. Door zo'n kap over het hoofd van een verdachte te trekken... kunnen ze agenten niet bespugen. Volgens Gerrit van der Kamp, voorzitter van politievakbond ACP... krijgen agenten steeds vaker te maken met spugende verdachten. Het is buitengewoon goor en denigerend, zegt hij... En het kan ook grote gevolgen hebben. Twee jaar geleden raakte een agent besmet met het HIV-virus... nadat hij een speeksel met bloed in zijn gezicht had gekregen. Meer dan een half miljoen ebola-slachtoffers in West-Afrika... hebben noodhulp gekregen van de Giro 555-opbrengst. De 10,5 miljoen euro van de inzamelingsactie... is inmiddels helemaal uitgegeven. Verschillende goede doelen hebben met het geld... mensen in Sierra Leone, Guinea en Liberia geholpen... Het grootste deel van de opbrengst ging naar medische hulpmiddelen... zoals beschermende handschoenen en gezichtsmaskers. Het virus brak precies twee jaar geleden uit. In heel West-Afrika stierven ruim 11.000 mensen aan het ebola-virus. In Australië is alarm geslagen... omdat er steeds meer koraal van het Great Barrier Reef afsterft. Door de klimaatverandering is het zeewater steeds warmer... en het zorgt voor afsterving van het koraal... In het noordelijk deel van het grootste koraalrift ter wereld is al zo'n 50% van het koraal getroffen, zeggen de Australische autoriteiten. En daarom is het hoogste dreigingsniveau ingesteld. Het weernocht is vanmorgen bewolkt met hier en daar wat regen. Later vanmiddag schijnt in het noordwesten even de zon. Het wordt 8 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehokan van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. You keep saying you've got something for me. Something you call love but confess. You've been a messin'.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 all over you. Ja, bij uh, 30 kilometer wandelen heb je die uh, boots wel nodig, uh, Albert Jan. No nou nog. Ja, zeker. Yo, the, these boots are made for walking. Dat was uh, Nancy Sinatra. Jawel, het is uh, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij De Zandvoort op zaterdag vanaf uh, de tolweg Tina.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 wel gedaan, pak mijn hand en voel de stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je. Ready to close my eyes, steady and full time. I'm gonna be crossing over to heaven. And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 De nieuwe serie van Marco Borzato. Dus samen met, met Simons, je me naar het water. Ja, doet mij zelf wel een beetje denk aan uh, die serie van Bluff en de Counting Crows. Dan hebben we het uiteraard over Holiday in Spain. Een gemengd nummer, hè? Nederlandsstalig en Engelstalig. 11 over 2, goedemiddag, welkom bij CFM. CFM brengt 24 uur per dag het nieuws bij. En niet alleen via radio, maar ook via internet. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl z Hier is Shaka Khan. Shaka, shaka, shaka, shaka Khan. Shaka Khan. Shaka Khan. Shaka Khan. Shaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, Let me rock it, let rock it, Khan.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 Hier in Zandvoort. We hebben vandaag de 30 van Zandvoort. 30 kilometer wandelen of 18 kilometer naar Keuze. En ook de fietsers zijn actief met Katwijk. De Zandvoort, Katwijk. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. He? Het is maar precies hoe je het wilt zeggen. Of hoe je het fiets? Of hoe je het fiets? Ja, ja, heel goed, heel goed, Albert Jan. Jo, de Shaker kan en I feel for you. Zie je op zaterdag met het nieuws in het kort. Want er is wel weer het een en ander te melden, Albert Jan. Ja, laten we. Eens, euh, nieuws, ja, euh, politiek zullen wij volgende week een roerige avond gaan beleven. Want de tweede kans voor wethouder Shalik is dinsdagavond aanstaande aan de orde. Wethouder Lisbeth Schalk krijgt dinsdag een tweede kans om het politieke lijf te redden. Dan wordt de motie van wantrouwen ingediend door de oppositie tijdens de extra raadsvergadering opnieuw behandeld.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 As long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure Been so naturally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 Kan. Nou, niet zelf ditmaal, maar een remake van de plaat Ain't Nobody van Shaka kan. Je Felix en inderdaad Ain't Nobody. Ja, zo dadelijk gaan we het CFM weerbericht doen, maar eerst nog even een politiebericht. Berichten. Berichten ja, zelf. Het seizoen is weer begonnen. Oké. Okay. Op 16 maart tussen kwart voor uh, drie en kwart voor vier heeft er een auto inbraak plaatsgevonden aan het parkeerterrein naast de Watertoren in Zandvoort.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 Nadat de man met Lucifer zijn vaccinelichtjes weer had aangestoken... mocht hij zijn weg vervolgen. Ik zie het echt voor me, dan komt hij met een Lucifer-doosje. Hup, idee. Nou, je mag weer rijden, hoor. Ja, hopen dat die de verlichting die... doet het weer. <laughs> Geweldig verhaal. Zo dadelijk het uh, CFM weerbericht. Maar eerst deze van Saskia Larou. Trouwens hier ga je naar www.zv-live.nl, kan je live meekijken in de studio. Je Saskia, Larouw en Jazz en Jam. Via de weer ben en daarbij werd het drie over half drie. We gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen, Albertjan. Ja, en met name natuurlijk voor de fietsers, de mountainbikers, de wandelaars... en morgen natuurlijk de renners. Er, erg belangrijk. Dus uh, vandaag gaan we eens even naar vandaag.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 Jawel, lekkere muziek onderweg, waaronder deze uit de jaren 80. Naar radar Michael Walden is hier. En Kimmy, Kimmy, Kimmy. On the road traveling with my band, I was so exhausted from one night United Oh, I caught your smile, and you threw me some heat. Well, I, I like your style, it was strong. We lekker meedoen he, met deze Gabel ouwe inmiddels. Van de Narada Michael Walden. Kimmy, Kimmy, Kimmy. Ja, we gaan eens even kijken. Of, uh, kijken we gaan schakelen naar onze verslaggever uh, bij de 30 van zovoorts. Cor Draaier. Goedemiddag, Cor. Hey, dag nog. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Waar ben je nu? Ik sta nu uh, voor het raadhuis waar dan oorspronkelijk de, de finish zou zijn. En de finish die hebben ze nu verplaatst naar het uh, gasthuis Klein. Met wapen voor de deur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 En daar is het heel erg druk. Er staan heel veel steentjes van allerlei sponsors. En uh, mensen die krijgen daar ook uh, ja, als ze aan kan een, uh, een roos uh, aangeboden. En het is een hele leuke sfeer. Oké, okay, dus uh, nou ja, je, ik ben benieuwd hoeveel uh, je straks misschien een indicatie kan geven... van uh, hoeveel deelnemers er zijn. Maar uh, ja, het is... Dat is een... vraag. Ja? We er, uh, even kijken hoor. 77.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 dit echt het eerste evenement is om het uh, de hele zomer willen te maken. Cor, Zandvoort-Bruist, en daar zijn we trots op. Dankjewel voor dit moment. En uh, straks in het tweede uur komen we zeker weer bij je terug. Tot zo, okay, hoor Cor. Joh. Joh. veel plezier, hè, daar. Geniet Dankjewel. ervan. Joh. Dat was Cor draaien vanaf uh, het centrum van Zandvoort bij het Raadhuis. En de finish is dus vandaag op het Gasthuisplein. We'll be And they'll be wasting time, just waiting for no And while they're chasing darts, we'll be dancing in the dust. Cause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 Hier is Renee Vroga en in het zeg maar gewoon halal. We said goodbye last year in november. And we spent Christmas on our own. We had a lot of so warm and tender. every day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 Verstappen vanaf plek 5. Ja, en ik heb het uh, vanmorgen gezien uh, op tv, uh, Albert jan Het was wel even winnen hoor, die nieuwe kwalificatie. Ja, het, het is nou, een beetje goed. raar, een beetje vreemd. Maar er, zijn nu ook, er komen nu langzamerhand ook al reacties binnen van rijders, maar die hou ik even, de, die hou ik even uh, vast tot kwart over vier tijdens de Pit Report. Ze ja, uh, zijn absoluut niet tevreden. Nee, wat uh, begrijp jij dat met zo'n uh, zo klokje wat uh, terugtikt? Ja, en dan ben je net te laat, weet je wel, dan ben je op de baan, ben je met je meest snelle ronde bezig en dan mag je hem niet afmaken. Ja, maar als je het omdraait, verstappen, die had nog 25. Uh,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 Tussen drie en vijf uur. En we doen het niet alleen, hè, vandaag? Albert jan Nee. Nee, we hebben kort draaien. Kort draaien ter plekke. Hij is uh, voor ons ter plekke bij de 30 van Zalvoort. Uiteraard hoor je daar straks ook in de tweede uur veel meer over. Dus rond kwart over drie gaan we weer naar Koord schakelen. Graag tot zo. En Daryl en Jonoats is de laatste die we gaan draaien.